Op de webcam. Dit is ooit zo bescheiden Butler van Els. Zij zien dit. Oh. Ja, dat is ook de Butler van Els. Nee, je hebt maar één Butler, Els. Mm. Het is meer dan zat, meer dan zeggen. ook. dat ze... Ik het niet om het te zeggen. Mm. Let's rock, Dennis. Baby, just a one sweet kiss. Honey from your sweet lips. Baby, just a one sweet kiss. Honey, from your sweet lips, that's all I want, that's all I need. I'm satisfied. Honey, just a one sweet roll. Rock, rock, rock, rock, rock, rock in a roll, baby, just a one sweet roll. Rock, rock, rock, rock, rock, rock in a roll. That's all I want, that's all I need. I'm satisfied. Walking down the land together have the hand We go walking down the land and walk a lift to the bell. Honey, just one sweet kiss, baby from your sweet lips. Baby, just one sweet roll Rock, rock, rock, rock, rock in a row. That's all I want.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 er zat ook iemand mee te fluiten, hoorde ik. Ja, dus ik dacht dat het verhoogde bloeddruk was. Nee, dit is zo. Dit is Ja, echt waar, dat <laughs> Hey Adrie! Hey Bubbles! Oh, hoe is dit joh, ik dacht dat het verhoogde bloeddruk was. Adrie, wat goed hè? Ja, dus uh, prima met mij, met jou ook. Ja, met jullie ook? Ja, heel lekker he. hè Ja. Hé, hey, maar wat geinig, net dat je in de kamer bent hè? Mooi nee, hè ja. En wat was er dan met hem aan de hand, joh? Dat kwam helemaal niet over. Nou, die heeft de ene keer een hele slechte verbinding en de andere keer gaat het weer heel goed. Merkwaardig, hè. Ja, maar je zou er wel geen met in een ander zonnestelsel zitten, hè? Zoals met Star Trek, hè? En dan kan je zo'n verbinding, die wordt dan verbroken. Nou, het raarste is, op woensdagnacht heeft hij altijd de beste verbindingen. Hm. Hoe zou dat zijn, hè? Met al die stralen, dat het juist woensdagnacht is. Daar is het, hè? Hebben dat iemand via Skype, hoor ik? Nee, hey. dat... Ja, dat is... Ja, dat echt jouw. Waar? Naar nou, boven. Op de, op de... Hey, ze zijn helemaal via Skype gebeld, hè? Nee, hè, Guus? Nee, wij, wij hebben helemaal geen Skype hier. Dus je kan helemaal niet Skype. Nee, want zelfs nemen. ik weet dat je nooit mag Skype. Ik weet niet eens wat het is, maar je, moet het, je mag het nooit doen. Nee, moet je nooit doen. Nee, hè? Kijk, hmm. is dat een blauwe leg zo, maar, Guus? Ja. Gaan die mensen nou weg of komen ze nou? Uh, die gaan weg natuurlijk. Dag jongens. Lekker slapen. Maar ...Krinde komt er nou net bij. Hij hey, Krin. Nou, maar Krinde is toch ook met Dennis? Ja, en Ina. Zie je wel? Ja, en Krein. Ah, lieve mensen, dag lieden wij. Dag Lien. Hé, hey, waar is Lien? Waar is Lien niet zichtbaar? Hij hey, Lien. Ik heb ook geen Skype, hoor, oh, ja. Niemand is onmaagd joh. Ja, ik mis Lien. Ja, ja maar Lien zit er wel thuis te luisteren, ja. Ze zit ook op de chat. Hé, hey, zit Shona ook met een, met, met een laptopje naast je? Nee, nee, nee. Dus Shona gaat naar een bedje, bedje toe. Wat? Ja, ze horen jou oh, op de, de radio toe. komen naar boven. Ach, goh, dan ga jij straks als net met Shona ga je de hond uitlaten, zeker? Ga je Adrie. Ja. Mm -hmm. Herman die krijgt zijn zender niet aan of zo, of die denkt dat hij aan is. Een aan is, Hij zei het woord aardes, misschien moet hij een auto van de Welke kijkers eens kijken of zijn ze zender aan is. Nou, hier komt hij niet binnen. Oké, okay. nou, die verbinding met Nieuw-Zeeland is erg lastig. Ja, en er zitten ook hele goede lagen tussen maar. Hoe gek is dat, hè? Het gaat allemaal via jullie satelliet, hè? Ja. Gek wordt ook satelliet, hè? Bij jou komt uh, Herman ook niet binnen, hè? Nee. Het zou raar als is die uh, bij ons al binnenkomen, Els. En uh, dat vignetje, is dat Nelly's webcam toevallig? Ja, dus we hebben een Red webcam en dan zien we een heel leuk oud vrouwtje met een filmprojector Spannend. Ja, het is een oud vrouwtje met een filmprojector hoor, of, of, of een ja. kinderfietsje op zijn kom. Ja, gisteren, hier. dat is een filmprojector joh. Zeg dat nou nooit waar de dokter bij is, hè, kinderfietsje op zijn kom. Ik, uh, ik ga hem allemaal even, even bellen. Oké, okay. dan leg ik hem ja. hier neer. Kijken of ik dan, uh, ja nou, we gaan er alles aan doen om hem in de uitzending te krijgen. Ja, gaan we gaan hem in de streamlokken uh, heet dat, hè? in een vaktaal toch? Ja. Dubbel in de streamlokken, met sausen. Met sausen, ja. Dan komt het erin. Want het is sinds korte tijd, aan dat ik heel veel van e-mail e en van uh, elektronica en uh, en van uh, de chatten en streamen en uh, uh, wat heb je nog meer? Uh, nou ja, die dingen. Zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Nou, Adrie die heeft... Uh... Skype. MSS heb je ook. M MSN heb je ook nog hoor. MSN heb je ook, ja. Ja, Guus, MSN kan je dus uh, bijvoorbeeld uh, um, tegelijkertijd praten en chatten. Maar op, uh, op live uh, dinges, Ja. je het ook weer. Uh, dat was vroeger, was dat, uh, was dat Yahoo. Daar kan je dus nou niet meer uh, bellen. Kan je niet. alleen betekenen? Nee. Hoe kan dat dan? Ja, dat zei, dat zei Eva Rister. Ik hoop dat ik het goed onthoud en het niet omgekeerd. Dat weet ik. En met kan je zowel uh, tikken als de telefoon opnemen als, de, als tegelijkertijd praten. Voor een microfoontje. En dat kan dus niet met uh, live uh, wat er tegenwoordig is. Nee? Nee. Hoe kan dat dan? Ja, dan vraag je er te weinig saus, denk ik. Of inzeepen heet dat programma, hè? programma Ik kan inzeepen. wel wat dichter bij de microfoon komen programma inzeepen heet dat, toch? Ja. En als je dan nou, gaat spelen in een keer, moet je toch ietsjes naar achteren. Maar ja, ga het wel met de machine naar achteren. Machinetaal heb je ook nog, natuurlijk. Ja, je hebt heel veel CRT, ALT. En Rapid Share ja. heb je. Ja, niet zo snel. En dan heb je Enter. En dan heb je pijltje, mo, pijltje, beneden, pijltje, je. licht. Nou. En ja, zeker, Ik, oh okay. Ik dacht nog even, ik, hallo. Uh, ik krijg hem al binnen, maar... Ja. Hij blijft gewoon, eh, uh, unavailable. En dat is toch raar. Ik weet de straat wel, maar niet je nummer. Pardon? Hé, hey, dit is allemaal geheim, 22. Wat? Geheim. Wat is 22? Dat is een meestergetal, het tweede... Je hebt toch geen bartel uitkomen, hè uh, Nee, maar dat heb ik net geleerd. Het was in het vorige programma kwam dat ineens op de chat voorbij. Ja, dat is 33, wat dat 33 ook weer dan? Dat is dan het derde meeste getal, denk ik dan. Hè? Ja. Ja, dan heeft een filmpje van mijn gitaarles, eh, dan. En Ubbels, is Okkels, eh, Dubbels. Je ja, ja. wil Ubbels op film zien. Ja, dan heeft een filmpje opgenomen van de gitaarles in de tuin. En ook de tulpen, hè, dat heeft al. Wie heette nou Ubbels? Ja, Ubbels, uh, Ubbels Ubbels okkel. <tieden> nou ja, als, <tieden> Ubbels ook, Ubbels Hubbels wokkel. Dat is wel een goeie. Nou ja, dat was net ook weer. Uh, wat was die ook alweer? Rillum. Ja, Rillum. Ja, dat kan natuurlijk. We hebben al, als, als, als Stelk hebben we al. Ol' Stelk is die, die grote Zweden we hebben ook al. Pater van Briekel. <grijgene> Geestelijke goed, hè? Pater van Briekel ja. is leuk ook, hè? Het is niet hè? Ja, geheimdaal doen we, ja, ja, dat is zo. Alles wordt gedecodeerd hier. Wat is het dan? Wat voor codes? Nou, wat je nu zegt, dat moet je omdraaien en weer terug. Ja. Oké. Okay. Maar Lin, het is een hele leuke film met een, met een uh, gitaarhals alleen maar die je ziet hoor. En, uh, en alleen maar mijn vingertoppen. Het is een reuze sectie, de hals althans. Uh, nou zeg, gaat het nog een keer proberen dan? Ik heb de foto's wat dubbelzijde. Ja inderdaad hè. En groetjes Lin natuurlijk hè. Oh Lin, heb je die foto toch nog? Maar wie is en Milp? Wie is dat dan, Eh, uh, Milp. Niep ja, ja. is dat. Oh, waarom lees ik dan milp? Omdat het drie i'en zijn. Oh, i -i. Oh, wat goed, hey, Miep. Ja, we waren met z'n allen bij Lin in bed. Ja, dat is een hartstikke knus. En Uurt kan ik me ook nog herinneren natuurlijk. He? Ja, dat is toch een, een baard heeft Uurt toch? En ja. blond haar? Ja toch? Een, ik ben jullie weer allemaal jongens. Dan komen we allemaal weer langs me geesten. Leuke tijd was dat, hè? Ja. Ja, en de Krinders kunnen we ook nog herinneren. Krinders die kunnen we ons herinneren. Ja. Dat was Benelli. Ja. Tien in de bed. Oh, Alles een over de lol, ja. Nee, het ging wel hoor met tien in bed, echt wel. Ja, het was leuk Linda. Dat vonden we ook, hoor. Ja, dat was hartstikke gezellig. En lekker knus in dat bed inderdaad. Ja, Goh, ik heb meteen weer slaap gezegd, als ik het woord bed hoor. Dan denk ik aan een kruiwagen, raar is dat hè. Ja, ik uh, heb vandaag in de greppel gelegen lieve mensen, ligt ook heerlijk. Als je maar niet uh, ja, in de oorlogstijd erin ligt, dat was maar gewoon heerlijk. Zo in, in zo'n droge greppel, terwijl ja? Eduardo in de kruiwagen lag. We hadden net uh, onkruid gewiet, wiet, wiet. Ja. En ik hoop niet de verkeerde liep. Nou, we hebben geen wiet, dus dat... Uh... Ja, nee, we komen nog niet de verkeerde onkruid. Voor. Oh, je hebt gewiet? Ja, we hebben onkruid niet. Aha. Ja, dat doen we in onze onschuld dan, hè. Ja. Maar ja, misschien zijn we op de, toch geen paardenblommen die... Eigenlijk je... alles wat je nou weghaalt, schept ruimte voor een nieuwe zaadjes dus als is... het gaat regenen. Ja, hè. Ja. Ja. Maar toen lag ik ook even nog tijdens de... de... De pauze in een, uh, in een greppel. Die ligt heerlijk. Oké. Okay. Wordt een gek geluid, Guus? Nou, dan gaan we daar eens even wat aan doen. Hallo, is, is er gek geluid? Ja, dat is gek geluid. Oké. Okay. Niet gek geluid. Um, eh, Herman's stream loopt nou. Oké, okay, nou dan uh, ga ik helemaal er eens in Oké. Okay. Hé, hey, Adrie! Hoi! Hey. Doei je. Wat geinig, ik wil zo koffie voor je eens drinken, maar ja. Oké, okay, doe maar, lekker. Ja, dat kunnen we. Virtueel kan dat ook binnenkort, hè? Dat ja. je dat ook gewoon kan doen. Hé, die hebben ook de, de gezien, toch hè Adrie? En dat man zet ik dat is helemaal, ik ben er vanaf. Ja, ja. ja. ja. ja ik hey, jongens. Ik zet het plaatje op en dan uh, waarschuw ik even als het Ja, is is is oké, okay. okay. ja, okay. bedankt. Wil ik toch in je de chat uh, dan, hè? Zonder te bellen. Oké, okay. ja. Bedankt, Dag, ga Zo, nou uh, hebben we Herman. Au. Oh, wat doe je nou? Nee, maar ja. wij zijn er nog hoor. Oh. We hebben een pas een verbinding net oh, met Herman. Oh, ik dacht Herman. dat Herman Bigs Weidenbeeks gaat draaien op Duke Ellington. Ja, zou die dat doen? Ja, met Cat Anderson, toch Herman? Uh, het is een heel leuk filmpje Herman, ik zou je vast wel kennen op uh, YouTube. Van CJ Jam Blues, van, uh, met Duke Ellington en dan komen ze nog binnen. En dan hebben ze de overjassen nog aan. Ray Nance en uh, Rex Stewart en uh, dan pakken ze de instrumenten uit. Geweldig zie Jam Blues heet dat. Ja, die heb ik van Adrie gehad. En die zit ontzettend lekker. Zit die. Ja, dan moet je wel even geluid maken. Ik even geluid maken, jongens. Ik test de microfoon. testen met de gitaar. Geluid maken we zo. Het It's been a hard day And I was Hey do. kijk, hallo, ik hoor je. Hallo, hey, ik heb iets ook nog aan de lijn. Oh, die is nou net vertrokken. Wie krijgt het eerste dit kusje? Wat een leuke stem. Dat is Judith. Dag Judith. Dag allemaal. Dag lieve Judith. Gaan <laughs> we het geinig. Leuk is dit, hè? Leuk. Ja. Dat is een storm, zou ik zo zeggen. Eh, Judith. Uh, ja, ik luister. Vind je het erg uh, dat we eventjes nu stil zijn? Want nou is Herman in de uitzending. En informatie vanuit. Oh nee, die is nou weer. Och, wat een domme Nee, het is al goed. Hoi, Herman. Dag allemaal. Dag Judith. Ik hoor Herman nu ook, ja. Wij blijven even stil wel. Ik zou heel stil zijn, nou ja. Oké. Hé, dag Judith. I'll let the song go out of my heart. The next number is Mainstream. Duke Ellington. Uh, Janne zegt dat we geen uh, in... talkback back kunnen houden en zo. En alles viel een beetje door elkaar heen. Maar ja, dat heb je zo met, uh, met lange afstanden, neem ik aan. En uh, ik heb. Uh, en dan gaat het niet altijd zo goed. je hoeft maar één knop drukken en dan is het uh, weer afgelopen. Dan, dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, dat, uh, dat nemen we maar mee, dus uh, doen we niets werk mee. Oké, okay, ik ga nu iets uh, spelen en dat is uh, als ik het deze keer goed doorkrijg het is uh, just one of those things ja uh, yeah, it is one of those things that is they, voor u. We change, and here is het ook, changing phase of New Zealand. Nou, Ik heb het dus eventjes opgezocht en een beetje doorgelezen en ik kwam tot de ontdekking dat overzee geboren in 2000, 2001, in 19,5% er waren mensen die hier woonden die waren overzees geboren, nu is het 23%. Maar van de Maori zijn er 5.665.329 en Pacific people, dat zijn dan mensen die van de eilanden vandaan komen, dat zijn er 2.065.974 en mensen die in Engeland geboren zijn, zijn er 2401 en uit uh, mensen uit China zijn 78.107 ah, en uit India 43.344 en daar zijn daartussendoor ook nog wel andere landen die waar mensen hier wonen en hebben nog ineens niet gehad over het uh, over de Middellandse of het Midden-Oosten mensen uit Iran, Irak uh, en zo die, die hier ook wonen dus het hele het hele van het Nieuw-Zeelandse leven gaat zo langzaam veranderen maar dat zal jullie in Nederland ook wel meegemaakt hebben dat er veel Turken, Marokkanen no en noem maar op... Um, die jullie dan ook in Nederland kwamen. En van al die, al die mensen... dan heb ik hier juist uitgevonden... nou, waar was het? Waar zag ik het? Van Nederlanders wonen er 27.504... in, in twee, 201... en in 206 wonen er nu... 28.641 Nederlanders. Dus dat is een plus 4 uh, ongeveer plus 4% sinds 201, 2001. Zo, dat weten jullie ook alweer. Nou ik weet niet wat interessant is. Maar ik zou hem maar even laten weten dat wij hier in Nieuw-Zeeland ook niet achterblijven met uh, het veranderen van uh, het aardelijkse leven. En uh, wat betreft mensen die hier wonen. Ik mag even een plaatje? Ik denk we gaan even naar uh, Benny Goodman en kijken wat hij gaat spelen over ons. Ja, de uh, yeah. the Dark Town Stratos Paul, die hebben we ook al een tijd niet gehoord, dus die is Benny Goodman. Als mm hij -hmm. erop komt. Ja, het duurt altijd wel een beetje lang en dan zit je maar te popelen zo hier, maar dat geeft helemaal niks. En buiten ziet het er heel mooi uit, zo later gaat lekker gaan stappen in onze herfst subtropical temperatuur. Intro van de Caledonia, maar dat moeten we niet hebben. We gaan naar uh, de Darktown Strutters Ball. Die wil spelen we Cherokee. Mm -hmm. We zijn hier in het laatste minuut, zegt Guus, dus ik wens jullie allemaal een prettige avond verder nog, wat, dan zelfs later wel trusten en een goede nacht. En dan hoop ik weer bij u te wezen volgende week en ik hoop dat het dan een klein beetje beter gaat. Niet. Niet. Nou, die gaat niet lukken, dus You be the king of everything One is never too old to swing Never be shy and hold it back Let's not hang it out, it's the killer Jack You be the king of everything One is never too old to swing Let me tell you about my mama. and pop They do the boogie-woogie by the clock They turn the radio reload down So the neighbor don't hurt them Go to town Get back in the groove and set yourself If you have a I start, you stop, shout You be the king of everything One is never too old to swing Yes, one is never too old to swing Yeah, oh. Nee, dat laat dikke kus. Alleen, ik ben het morgen Ik hoor je. Ga ook naar die uitzending ga ik ook direct een beetje dus, uh, vandaag. Ik hoor je. Oh, Waarom doet hij die Alté dan niet meer? Hij zei, ik wil je voor een gesprek uitnodigen. Alté is de acceptatie. Waarom doet hij dat dan niet? Ja. Judith, wij horen je. Ja, dank je. Is dat het zo? Kruist dat elkaar? Maar Judith hoort ons niet, denk ik. Oh, wat jammer. Nee, Judith dat jammer. hoort ons niet. Nou, oké okay dan. Die dan mag jij wel neerleggen. Oké. Okay. Doei, doei. Oké. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Hè. Ja. Wonderlijk is dat. Hè. Dat was Judith, jullie training Om te laten horen dat ze het echt was. Ja, hè. Maar wonderlijk hè. Met al die trainingen die allemaal zo gericht gevangen worden. Dat we het dan zo genaamd registreren. Heel apart is dat, hè. Ja, die jaap, de mensen zijn gewerkt, zo die Toch ja. Dat, dat heb ik nooit eens weten, ja? Heidi, heidi, oh. Hier is Tim Rocko. Tim Rocko, Tim Rocko, Tim Tim steem roll go steem roll go steem a to wing zou zouden echt wat, best wat commerciëler kunnen werken, hè, Stolle? Ja. In de reclames. Ja, we oh, ja. ja, Ga je wel aan het land, Jij hebt helemaal geen hond? Nee, oh, dat is niet. Een... <laughs> Stolle, ik heb ja. roll Her mom. Hello, Herman. Hello, Her Herman, kan je me verstaan? He hallo Herman? Nou, het klinkt echt alsof je van Mars komt. Het, het klinkt echt... Nee, kom jij, aan de, kom jij van de voordeur vandaan. Hallo. So. hallo. Wat, wat klinkt je hart, joh? Hoor je bubbels ook? Hallo Herman? Hoor je bubbels? Hallo Herman. Herman, ik wilde graag weten wie de tist was van, want ik hoorde in het begin Duke Ellington. En ik ken natuurlijk yeah. Jimmy Hamilton. Of Rosal Prokof. Of yeah, Barney Bigar. ik weet niet of het uit dat de geleden is... Uh, ik is van een CD die ik gekregen heb van, uh, het, van een memorial album van Doolittle, maar ze hebben vergeten. En je volume staat iets te anders neer te zetten, zoals bijvoorbeeld uh, de bezetting van het orkest en ja. zo. We zetten alleen maar het nummer nee en dan uh -huh. het nummertje. Dat is heel erg. Ik kan het al opzoeken. Ik heb daar een nummer staan hier misschien. Ja, graag. De kleine test. Of, of, of, uh, nou, we leggen nou even de telefoon op. Maar de verbinding is echt te slecht. Waar niet daar? Daar word je echt helemaal gek van. Het ja, gek dat er nog steeds in deze tijd zo'n rare verbinding is, hè? Nee, dat is op, uh, op woensdag, uh, planeet Hermax. Ja, ja, maar dat is toch raar, joh? Ja, dat is wel een beetje raar. Nou, Ga ik gewoon... die microfoons even wat anders zetten? Zo. Hoppakee. Okay. Nou, als het goed is, zijn we er nou gewoon? Ja, we zijn er gewoon. Oh, en buitengewoon? Ja, buitengewoon. Ja, zo, dat was Herman. En we weten nog niet welk klein het het was, hè? Zou nee. Herman dit ook horen? Herman. Ja, Herman was hoort ons nou. Was het Hamilton? Was het Russell Prokof? Of was het uh, uh, Barney Bigard? Ik denk de laatste, hè, Herman? En ik hoorde ook Johnny Hodges. En ik hoorde Cat Anderson met die hoge trompet. Ja, heel oud werk van Ellington. Uit de Kuttenclub. Ja. Yeah. Ja. Dat spreek je net iets anders uit, maar. Jullie, and yeah. oh, ja, dit is zeg hier eerlijk. Kuttenclub. Ja? Toch? Ja, uit de Kuttenclub. En wat speelden ze daar dan allemaal op hey, dingen? Yes. Ze speelden. Every honeybee, felt the jealousy. When they see you out with me. I don't blame that goodness knows. Honey rose. Yeah when you pass me by flowers to the sky and i know the reason why you're my sweetest goodest nose be my honeysuckle rose don't buy sugar you just have to touch my cup baby you're my sugar so sweet when you stir it up i'm taking a kiss from your lips Feel the honey drip perfection, goodness knows, honeysuckle rose, yes! Just have to touch my cup, baby, your my sugar. So sweet when you stir it up. I'm taking a kiss from your lips. Feel the honey drip, perfection, good to snow. Be my honey honeysuckle road. Yeah, ja, that's always in the content clip. Leuk. Zijn leuke oh, liedjes. No. Ja, die zijn later nog bewerkt, jongens. Door in een modernista als Charlie Park. He, dan heet het nummer ineens deze plaats. Kijk, op. daar ik zit op. je nog te zingen. Scrapper from the apple. Goed is dat, hè? Hoort, er komt een gesprek. Nee, op. we kunnen echt dat gesprek niet opnemen. Wie is het dan, denk dat ik? Dat is ik Herman. En dan krijgen we weer zo'n uh, stuitengeluid. Nee, ik kan het proberen. Ja? Vinden ze mensen wel leuk bij die stuitend, hoor. Nou, het is echt heel... Zo'n wenselijke drinken heel veel stuiten. Oké. Okay. Geweldig. Nog okay. even. Ik. Ja. Het is niet te doen, man. Oh. Nee, dat stottert echt enorm. Arttrack is het echt, hè? Ja, dat is echt niet te volgen. Hé, Don, ben je telekaars dat het inspelen? Te gek, man. Zo, hè? Vender. Oh, Don, kun je mij die adres even mailen of zo? Ja dat zou wel leuk zijn want hier is de chat zometeen weg want wij leggen nooit een log aan ik leg altijd een log aan, dat is zo raar, man ik ja? leg altijd een log aan, of het nodig is of niet jij logt alles ik log alles nee, je ligt. nee. <laughs> die stond ik ook hè. is dat nou niet hetzelfde, Elsen nee. nee, hè Komt kom van logboek natuurlijk, Elsen Nee, nee dat maar ja, goed. er wordt hier niet geskypt, uh, dat is juist het uh, Nee, dat hadden we afgesproken, lieve mensen. Je kan alles doen, maakt niet uit, pornofeesten, mm. maar niet skypen. Maar Herman heeft een mm. hele slechte verbinding en. Uh, dus zelfs met de beste. programmaatjes lukt het nog niet. Want dan uh, is het programmaatje te goed voor de verbinding, zal ik maar zeggen. Dus we gaan. Uh, de volgende keer kan het weer alleen maar via de zender en. Uh, en ja, niet skypen, hoor. Ja, ik kan, nee. kan nooit, gewoon nooit, vergeet gewoon het woord. Gewoon nooit worden. skypen. Vergeet het woord gewoon. Als skypen bestaan, denk maar aan een inzep of zo, zoiets. Maar Jaap zou en bijvoorbeeld... Hij heeft een laptop. Kijk. Dan kun je apart skypen zonder problemen volgens mij tijdens het uitzending. Kijk dan. Ja. Jaap geeft een, een idee. Als je een extra laptop hebt... Ja, ja, maar, maar wij hebben gewoon wel. geen skype meer. En Jaap ook niet. Ik heb ook geen extra laptop. Maar ik heb wel wat skype, hoor. Ja, ik weet niet eens wat een Skype is, toch? Ik hoef je dat? <laughs> een Skype. Weet je wel wat een laptop is? Ja, een laptop weet ik wel. dat kan je liggen. Dat zal ik niet weten. Ik zal niet weten wat een laptop is hier. Joh, een ander woord van kruiwagen. <laughs> nou, dat weet ik wel. Waar hebben jullie mijn laptop gelaten? G-talk heb je ook nog. Net als de G-string. Dat gebeurt over die G-string, de G-talk. Dat is wel oh. maar zo, wel. Zo. So. Nou, we hebben een heleboel rapid-share-files uh, uh, met, ja. met jou erop. Wat zijn rapid-files? Ja, dat uh, gaan we zo kijken. Ja, ja, bel jij eens eventjes. Dan kijken we even of dat werkt. Hoe gaat hij dan bellen? Op de, de, de computer? Of ben nou, de pakt de hij zijn gitaar erbij en dan speelt ja, hij dan ook Ja, dan gaan we samen mee. spelen. Ja, dat is natuurlijk lollig, hè? Ja, dat moet kunnen. Zullen we met elkaar je... spelen zonder dat je een ziekte krijgt, lijkt mij. Als jazzmuzikant. Tink, tink, tink, tink. Oh, pak, hier zijn gitaar, de bijna... nee. is de gitaar ja, erbij. Wat heb je dan? Hé, a even... hey, ja, Ah, drie staat er ook, heel goed. Oké, okay, dan, ga, dan gaan we Jaap even erin uh, laten. Ja, maar wij Jaap. Ja, kom in Jaap. Je kan binnenkomen. Jaap, ik moet hem sluiten, stonk. ik. Jaap jaap jaap, jaap, jaap, jaap, jaap, kom maar in. kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, jaap, jaap. Zo verder met post dat gedaan, naar. Zo zou er niet zo'n stream in kunnen mummelen. Kijk? Kom maar jaap. Niet Skype hoor, maar gewoon komen. Niet Skype. Dus lees niet Jaap, uh, jaap eh, niet, niet, niet, Jaap. niet Skype. Kijk, niet, praten Helsing, ja. dit is al een allemaal adres, joh. Dat is al wat zou het zijn joh man? Dat gaan we zo even kijken. Don heeft allemaal getallen staan, joh. Moet je kijken. Cornflakes staat. Oh nee, er staat natuurlijk com files. Ik <laughs> denk Cornflakes, hoeveel in mm het -hmm. ik. Nou ja, Jaap, die blijft gewoon offline, dus uh. Hij gaat het wel proberen. Jaap, gaat dan wat doet. spelen met mij, me, joh. Hij zei toch, oké, okay, ik probeer het. Hé? He? Je moet iets harder praten, Stolle. Ik speel zelf eens een liedje. Zal ik een liedje van Stolle een Kist spelen dan? Nou, Jaapie? kijk of Jaap durft te bellen. Jaapie? mm -hmm. We hebben Dat is echt, nou, zo is het he. dat is Mooi, dat is drie keer zo'n als, als een ballet en dan een... Ja, apart toch ook, hè? Ja, mooi, Adrien, dat is wel niet lief. dacht dat Napoleon Spellier ook kende, natuurlijk van Scream Joe Hawkins. Het is een drie maat en het is hard. En hij zei, als je het nou vier kwarts doet, bubbelt hetzelfde recept van alles. En dan heel ingetogen. Geinig in die Jordi. Nou, nee, ik ben helemaal niet bezorgd. Wat is dat projectie? O, pik. Hey. dat ik ben... Uh, uh, Lollbroek. Je hebt een al gebroek, hè. De Lady man, waarvan Gerrit zegt dat ik daar beter gitaar speelt. Nou, het lijkt ook zo. Nee. En ja, hier, die dom die zit zout ook niet goed van in, joh. Daar ben ik toch veel te simpel voor, Dom, om bezorgd er te zijn. De maasleider, deze is, is helemaal moeilijk, toch? Hoe was die ook? Ik heb hem zelf niet misdop. leuk, ik heb ook dag. dag is dat. Hè? Je hebt ge Omdat dat kan, ga je het doen je zon en dan slaat hij ergens op. Maar het is wel een tijdje mee bezig. Hoeft ook, je hebt een bassist, die kunnen het veel beter. Maar dat is dus geen bass Voor een gewone gitaar dat is helemaal... Dan doe je maar... Op een plaats van... To -to -to. Dat is als een bassist, Hé, Weet je? Wat we even tegen Jaap moeten zeggen. Dat hij dat G-Talk-programma, heeft de Nederlandse en je moet gewoon de internationale, de Engelse versie. Zo recht. Ja, hoor je dat, ja? Hoor je dat? Dat je de G-Talk... G-Talk, dat is in het Je moet de Engelse versie hebben. Je moet de Engelse versie. Het lijkt zo'n papegaai. hè? soort zo'n helemaal kei. We gaan het niet gekker maken, hè? Streamen. Moet je het proberen? Proberen? Proberen? Proberen? Ja hè? Proberen? Dit van Braco is ook leuk hè? Je gaat me nu zeggen waar Maaike is dat de hele dag achter je aanlopen? Lopen? Zijn lopen. het mooi niet meer hè? Dat is maar mm. ja. <laughs> Google GChat download. Nou, dat is toch heel duidelijk. Dat, dat begrijpt iedereen man. Welke rol? Uri Geller ja. had je man? Weet je nog, die, die, die lepel, je kan het niet even demonstreren op de camera, maar ik kan dus, terwijl ik niet kijk, die, die, die lepel, dat weet je wel, hè? Wat hoor je toch steeds, Guus? Is dat vooral de bloedrug? Dat is uh, mijn hart. Oh, ik hoor hem, oh, dan kom je binnen, dus ik snap hem, dat is als een soort deurbel. Ja toch, zoals bijvoorbeeld uh, de Beverly Hillbillies hebben zo'n deurbel Die ze, konden ze niet plaatsen En als ze zo geluid hoorden, dan stond toch even toch iemand voor de deur Het duurde heel lang voordat ze dat door hadden Hé hey, Adrie Heb je nog iets spannends gedaan vandaag? Ja, ik heb in een greppel gelegen Adrie, het ligt heerlijk En edu in de kruiwagen, want dan hebben we liggend, hebben we dus ook uh, uh, uh, onkruidgebied Oh, en in de, de werkbesprekingen houden Wat zeg je Adrie? Heb je ook werkbesprekingen houden liggen? ook ja, tuurlijk. En vandaag staat weer in de kruiwagen. Heerlijk, hè? Ja, de kruiwagen. Ja, dat zijn geweldige dingen, joh. Je moet er alleen niet te veel in de ook aan de slijten. hè? <laughs> ja, ze liggen heerlijk. En hey, wanneer kom je eens langs, A? Ik ben paas geweest. En was jij niet? Waar was ik dan, Marien? Tweede paas Tweede paas, dat waar. Oh, toen waren we vast bij mijn vader, joh moest ja, spelen. Ja, denk ik. Of ik moest nou wel even niet trainen. Nee, je was bij je vader. Ja, bij mijn pieper. joh oh. Hebben we aardappels gezet? Tenminste, ik heb gekeken. Ja, nou, dat moet je voortaan aan mij overlaten. Hoewel, ik zet ze het woord ook in Hels. En dan moet je ze dus gewoon niet op elkaar doen, maar naast elkaar, dat deed iedereen. Hè. Dan maakt, Edu maakt dat leuf. En uh, met de spade. En dan doe ik ze erin. En soms doe ik ook wel eens de gleuf, maar dat is niet vaak voorgekomen. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Edu moet die gewoon doen. Want ik ben getrouwd. Dat is waar. Ik gooi de aardappels erin. Ja, maar het is leuk inderdaad, aardappels, hè? Ik weet dat het aardappels in het ja, is. Nou, even dag Miet. Dag Miet, maar uh, hebben we Miet gezien in het zonnepark? Nee. Dag Miet, lekker slapen. Ja. Nou, als slaapt slaap Nou? Ja, klinkt nou eens uit. Ik herken het eigenlijk van. man. Ja, ik ook. Ik heb het uh, stille dag gehoord. Stille dag. Het is namelijk vandaag, is het wereldworstdag. We zien jullie dat? Ja, dat gaat net in, hè? Ja, dat is pas Het is net begonnen. 12 minuten, wereld... is het wereldworstdag. Ja, is wereldworstdag. Dat is over de hele wereld. Er zijn namelijk meer dan uh, 46 miljard uh, soorten worst. Dus vele meer worstsoorten dan je mensen hebt, of, die, of diersoorten zelfs. Je hebt zoveel soorten worst. In Wenen is de Wereldworstdag wereld, uh, uh, geopend. Dat er wordt over de hele wereld tot 2012 is dat. Ja, tot 2012. Ja, de heet dat. Die, die, die, echt die, die Duitse worst. En Wenen, waar het is het vandaag over? Wenen en wat was die andere ook weer? Wenen en Frankfurt. Wene en, Frank Wene en Frankfurt. die staan dus helemaal in het teken. Dat is een soort een magische driehoek: Wenen, Utrecht en Frankfurt En Wereldworstdag. Mm. En dan heb je ja. geknak, hè? Knak, nou, ze moeten echt gaan, moeten zuiver naartoe door. Je vertrouwt bijna aan het fucking. Ja, jullie kennen echt al het verhaal, maar ik zweer het je. Dus, uh, Stef was er en die was een beetje gest. Maar die zei op alles als stopwoordje. fucking dit, fucking dat, fucking dit, fucking dat. En op een gegeven moment was hij bij zijn moeder geweest en dan had hij een pakje brood bij zich. En brood, wat heb je op je brood? Ik hem, ik pak die boterham. En ik zweer het je dat fucking worst toch? Echt. Dus, sterk fucking hè, van bijna fucking. Ja, ik zweer het je. Liepje was erbij. Het is dus geen verzonnen verhaal. Het is echt waar. Ja, ja. Fucking worst ook. Dat is de man, Adrie, die dus discussies met twee watertonnen had. Heb ik gehoord. Ja, die... <laughs> Heb ik gehoord. Hele, is je helemaal verontschuldigd aan die... dat die leefde. We gaan eens even kijken of we die beroemde gitarist uit Den Haag erbij kunnen. Ja, Ja. Pie? Even... Ja, en ik zie dat Judith ook klaar is voor de uitzending. Oké. Okay. Oh, hey. nee. Nou, maar ik ga... Hallo, met Jaap. Hey, Jaap. Zo, wat een boot. Jaap, Jaap. <laughs> zit je op een boot, Jaap? Ja, het lijkt wel, hè? Oh. Ja, het is, Jaap zit er op een boot. Ja, is het zo? van Jaap? Jaap? Jaap, heb je je gitaar bij de hand? Hoi. Hey ja, heb je je gitaar bij de hand? Ja. spelen is wat? Eerst kijken of we een beetje gestemd zijn. Dan kunnen we een spelen. Ja. Dat is schijnig. dat is een experiment. Doe eens een akkoord? Ja, ja. Welk akkoord is dit? Ja, ik kan een beetje stemmen. Dit is Doen we Doe het voor, hè? He ja. Het wordt een hele vleermuis. Day? Yeah. Today. Ah. So it's a bit strange, isn't it? Yeah, keep yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Het is heilig, he? We leggen ja. hem weer echt neer. Nee, jongen, jullie zo raar, Ik heb een zelmaat grote groot hoeveel eruit blijft. Ja, dat vind ik wel mooi, ja. Het ja. klinkt toch autotiek? Ja. Heb jij een gipsrojaal? Heel <hijen> goed. Die zitten ja. op een boot, jongen. Lank Kijk uit voor botanisme. Hij heeft er niks mee te maken, Jaap. <hijen> Ja, ik op heb, op de ik de heb de. een ja ik zit nu op een akoestische te spelen. Ja, maar geen kipsel. En mijn kipsen die zit in mijn tas. Oh, die heb je inderdaad. Dit was een accoustie ja. Uh... Ik die... <laughs> hey, speel nog eens wat ja, we hebben nu verbinding. Oh, een rare ja, stem heb je? Ja, je moet lollig juist, man. Geilig. Ja. Ik heb je filmpje nog gezien net. Ja, leuk hè. Ah, lollig, joh. <laughs> Wil eens wat spelen? Ja, laten we wat spelen, ja. ja, ja, ja. Hebben we hebben een slechte verbinding, ja. Spelen we wat? Ja. <laughs> ja het, zit, het zit op een vals, joh. dat is ook zo. En uh, samen met, weet je, de violist ook alweer? Ja, allemaal van die valsjes. Met die lange haren. Ja. Zijn. is dat ook een hond. Oh, leuk hè. Kan die misschien altijd even deuken die tram ook. Oh, Dan Ja, dat doet blij, dus niet toch Ik hoop dat jullie computerdingen dingen gaan opgelost worden, want de ja, computers kan... blijven lastige dingen, hè? Ja, hè. Ja, en dat vindt ik ook een beetje raar. Ik ben heel onwennig tegenover die dingen. Ik ben pas een halfjaartje eigenlijk. hoewel werk al een tijdje met de radio? Ik, nee, het is niet mijn wereld. <laughs> volgens mij, Of misschien nog wel Els. Moet ik mijn stream, moet ik de Windows Player even uitzetten? Ik, ik is zou dat altijd de Windows Player aanlaten om te beginnen. Nee, Doe maar even uit die Windows Player. Nou. <laughs> zie je wel steeds voordat ik bij de helft. Ik zal mijn Windows Player ja. wel even uitzetten voor jullie. Ja. Even dat ik bij de helpdesk wegduikt. Dan is dat ook makkelijker voor jullie. Of vliegtuig willen laten landen. Hier. Ja, ja. ja dan moet ik even kijken hoe dat nou. Ja, zal ik nu even doen, hoor. Zo beter? Ja. Ja, dit is een stuk beter. Dat vind ik zelf ook. ook. Hé, hey, fijn. Dat is ja, ik moet nog veel je... leren hoor op computergebied. dus maar ik ben doen hoor. Ik vind het wel heel leuk wat jullie allemaal doen. Nou, dat is het... echt zo. Het werkt nu een stuk beter het geluid. Zo. Ja, dat was een beetje. Ja, dat vind ik ook veel fijner. Nou, ik hoop dat dit niet verveelt voor luisteraars wordt, maar goed, ik doe mijn best. Nou, je doet toch altijd je best. Ja, dat is waar. Ik doe het. En hartstikke lief van jullie dat je er weer terugbellen hoor, wat leuk! Ja, hé, hey, we hebben wel een beetje veel echo, echo, echo. Ja, echo. ik zal mijn koptelefoon erin doen, misschien helpt dat. Wat hoor ik nou Nee. Moment hoor. Hé, hey, er is een, een fout ingeslopen bij Ellie, error. Ja, zo beter? Ja, veel okay. beter. Echt, mooi zo, ja, het komt nog wel eens goed hoor. Huh? Ah, okay. <laughs> Nee. Heb je nog een, uh, nee, een nee, leuke nee. vraag aan bubbels? Oh, een leuke vraag aan bubbels hier. Ja. Een rolige vraag hier dit. Een vraag? Wat zeg je, pardon? Noem de eerste letters van het alfabet of zo. Nee hoor, gewoon een leuke nee, vraag. Nee, dat is flauw. Ja, een leuke vraag gewoon. Maar hij weet leuke dat niet. Leuke vraag. Ik weet dat niet eens. Uh, nou ja, wat, wat jouw lievelingsliedje eigenlijk is. <laughs> Ik heb geen hiërarchie in mijn vriendjes. En ik heb ook geen beste vriend of een lievelingslief. Oh, okay. Ik vind ze allemaal, allemaal even mooi. Okay, Hoe <laughs> vind je dat? Goud te graag. Oké, okay, dus... Ja, daarvoor verzamel je ze. Ik is ze eigen. Ja, oké. Okay. Hmm. Vind je werk leuk? Wat voor werk doe je eigenlijk? Of mag ik dat niet vragen? Ja, ik bedien een kruiwagen bij, uh, bij het Hof van Heden. Oh? ja jeetje, het lijkt me ingewikkeld of niet? Heel zware dingen gaan we zetten. Dus dit is ook heel ingewikkeld. Okay, ja. Maar je kan er ook je lekker je in liggen. Die ligt heerlijk. Ik heb vandaag in de greppel gelegen. Die ah, ligt ook heerlijk. Al liggend onkruidgebied. <laughs> Dat kan jullie Het was wel een lekkere warme dag. Oh, he. leuk. Het was lekker vandaag, hè? Warm. Ja, leuk, joh. Mm Hé, -hmm. hey, ga eens wat spelen, jullie. Oké. Okay. Op de piano. Maar ik ben heel benieuwd. Nee, jij moet ook... Dan moet ik wat spelen. Wat moet ik spelen? Ja. Jij mag ook spelen, Judith. Jij speelt een stukje piano voor ons. Ja, ja maar weet je wat het is? Door. Ik moet nog steeds zo'n verlengsnoer hebben. Tot die dat tijd lukt kan lukt ik nee, doen, dat nog niet doen. Want dat is niet vindt, te horen. Maar. Jij moet eigenlijk een kalimba hebben, hè. Zo'n Afrikaans uh, doosje met van die metalen uh, nopjes erop en een gat ja. erin. Dan kan je... Uh, zo, piano. Uh, de, de, de ja, ik moet het... een keyboard hebben, zodat ik wel kan piano spelen kan ook, ja, Er zijn he, er allerlei mogelijkheden. Zijn. Dat moet je eigenlijk toch doen, want dat is leuk toch? Kunnen we bij je samen? Ja, dat wil spelen. ik ook doen. Dat wil ik ook doen. Want dat kan met bij deze we... verbinding. Dat is zo leuk. Ja, dat is heel leuk. En dan moeten we het ook op een normalere tijd doen, want anders is de buurvrouw weer helemaal. <laughs> Kan dat niet met een plugje of zo, die piano, dat je een koptelefoon, dat de buurvrouw het niet hoort? Ja, dat kan wel. Zou iets reageren? dan moet Ik altijd... zou eigenlijk een verlengsnoertje voor mijn Skype-microfoon moeten hebben, maar ik weet niet hoe dat werkt en ik weet niet hoe dat allemaal heet. En... Nou, ja. weet, Els weet alles van verlengsnoeren. Oké, okay. nou dat regelen we nog wel een keer, want dat is niet leuk voor luisteraars. Hartstikke leuk, het nog juist toch? De cursus van Els. <laughs> Oké. Okay. Elektronica, Els solderen <laughs> en zo, toch? <laughs> Treat nah, me sweet and on. gentle When you say good night Just squeeze me But please don't tease me I get <laughs> sentimental When you hold me tight Just squeeze me But please don't, don't cry me. so much since yeah. you went away sang the blues the way today counting the night I'm waiting for you I'm in the mood to let you know darling you know I love you so please say you love me too when I get this feeling I'm in ecstasy just squeeze me but Please don't er niet te dik Ja. dik te dik te dik te dik te Ja. Dit nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> Just squeeze me. Goed zo. But please don't me. Honey, me. But please don't me. Aha, dat is wel leuk, hè? Maar als je een pianootje Ik niet ik doen. Ik kan voorstellen hoeveel jullie iedere week hebben met elkaar. Oh, okay. Maar ik kan veel leuk ja, met dan... een pianootje erbij. is een vreemdeling. Ja, en nu gaan we allemaal slapen, want het is tijd, zie ik. Nee, oké. Ja. Ja, dat is okay. duurlijke tijd, en die klok is toch niet goed, dus het heeft geen zin om erop te kijken. Oké, je hebt gelijk, oké okay dan? Nee, het is helemaal geen tijd we gaan toch nog een liedje samen zingen? Ja, dat sowieso, okay. maar ik ga ook weer <laughs> liggen vast, kreeg. Of in ieder geval een beetje lang uitzitten, hoor. Op die stoel. Dit ja, is wel een beetje warm, maar je moet je, je dichterbij een zetten. Oh, dat is briljant, al die <laughs> Zo, ik, ik word al een dagje ouder ook. Ik hoor het, Adrie, ben je dat? Nee, ik hoor het op de dat denk ik. Hoe hebben jullie Adrien nou uh, uh, zo kunnen krijgen dat hij zo gezellig met jullie bijklent? Doet hij dat via een Windows Messenger of via zijn eigen stream? Nee, dat kan niet via de stream, want daar zit een o, minuut vertraging tussen. Nee, is ook zo. Nee, je hebt gelijk. Nou, we kunnen daar toch ook gewoon praten? Wij doen dat toch ook zo? Oh, via Windows Messenger, ja, oké. Okay. Met jou wel, ja. En met Adrien? Ja, oké. Okay. Maar hoe doe je dit nee. met Adrien dan? Ja, dat doen we via G-top. Oh, weten, via die g Oh jammer, dat heb ik niet mee. Jij ja, ja, hebt ook jammer. perfect geluid. Klik dubbelklik. Is het ja, dubbelklik. goede? Dit is een perfecte toch? verbinding om samen te die zingen en muziek persoon. te maken hoor. Ja, dat ja, dan dan is zo, het. Dan ja. moet ik er rechtop zitten. Nee, je moet die stoel meenemen. Oh ja, die stoel. Ah, het is een hele lekkere luie stoel. Want oom Dirk is lui aangelegen, zou ik maar zeggen. Heerlijk zo, hè. Gezellig zo, Jut? Ja, het is geweldig hoor. Heerlijk! Nee, even nog samen wat zingen. Ja, wat gaan we zingen Judith? Uh, wat jullie willen, wat vinden jullie het leuk liedje? Ik pas me wel aan. Nou, jij mag hier improviseren, dat is hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Oké, okay, prima. Mm. Gewoon Ja. Lekker. Ja. Ik ga het theater om je te gaan bezoeken. Opa, papa, Opa! Opa! papa, papa, papa, Opa! papa, papa, papa, Opa! Opa! She bought a ba bit of papa, little thing. Shall you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 Little, <laughs> little, Dat is zo in Je nee. kan gewoon houden man, dat is toch gelondig. Hoe kan nou denken dat dit Simone is? Dit is echte Judith. Ja? Dit is Judith hoor, Weet ja, je wie nou, Dat, dat, dat je is echt Ik ben vaak genoeg met een man en meijer aan de telefoon, dus dit is... Uh... Ja, maar misschien denk ik wel dat is ah, uh, Simone. <laughs> ah. ah, toffe gozer, maar echt wel. Maar goed, ik zou mezelf nou niet meer belachelijk maken, anders krijg ik commentaar. Dus... Ja, wij vinden het juist lol, joh. joh. We moeten eerst muziek maken en ook met Jaap. Ja, leuk! Ja, ja kunnen We kunnen gewoon sessies houden terwijl iedereen thuis zit. En Jaap ja, maar... met... leuk! Dus we mag met... we gaan! Je moet ook elektrisch spelen met geluiden, Jaap. Oh, dat is nog leuk! Ik hoop dat Don nou niet boos is, want het was goed bedoeld van mij hoor. Maar ja, goed, oh, dat zien we wel. Je hoort het wel in de uitzending. Ja. He? maar waar ik wel op moet letten, dat is dat ik uh, mezelf dan weer terug hoor en dat ik dan extra uh, iets vertraagd naar jullie inzet. Dus dan moet ik even me optrainen dat ik dat niet meer doe. Ah, oké. Okay. Nou, ik hoor mezelf verwezen, terug, maar dan moet ik even uit. kijken of ik dat kan verbeteren. Nou, het klinkt hier goed in ieder geval. Ja, hier echt ja, goed. Oh, dus probeer proberen okay het nog een keertje. <laughs> probeer het gewoon nog een keertje. Nee, jullie hebben het goed gedaan. Is wel goed, hoor. Ja, jij ook. <laughs> Ja, dat was ook goed. Hé, hey Don, ben je nou... Even... Ik okay, lees ja. in de chat, ik ben altijd boos op Don. Don, je gaat er niet een soort uh, ome Joop worden, hè, van Ander van Duin. Ah, joh, je moet niet boos op Don zijn, hoor. Nee, maar Don, het, het, Don staat hier in de chat. Ik ben altijd boos, zegt Don. Don, je mag niet boos zijn, jongen. Niet altijd op Don. Je wilt ook wel eens een keertje, wel, maar niet anders krijg je een soort ome Joop-tripper, Don. Dat moet je wel oppassen, hoor. Hij ah, hey, moet Joop nou niet blijven. boos te zijn, er is toch niks aan de hand. Nee, ik hij doet het alleen maar goed hoor. Hij zegt dat hij altijd boos is. Hoe ja, nee, heet die dom? Ome Joop, ja, kijk je Kijk, dat is een hele van uh, Anders in Duits. Nee, nou ja. wordt hij mooi. Ga mij maar een deut. Ja, nou wordt hij mooi. Je ja, dan dat wel is. Ja. Oh heerlijk, maar lekker geklepper dom. Oh flauw. Goed, ik zal even weer normaal doen. Normaal? Wat is dat? Ja. Nou ja, weet ik ook niet. Ik heb er nog nooit een ontmoet die echt normaal is, dus wat dat betreft. Oh nou ja, mijn vader. In the, the dark, just you and I. There's not a sound, there's not a sound. Just the beat of my poor heart. In the dark. Thank Dat is leuk, dan kun je helemaal lachen. Ja, toch? En ja, dat is een leuk, hoor. Die kan ook goed muziek maken. Dat is echt zo, hoor. Dat is toch leuk om dat met z'n allen te doen. En dat gewoon ja, dat is gaaf, man. Een en neem het op. Dat lijkt me ook zo leuk. En die zijn uh, dingen, uh, Guus of niet? Zijn MSN en de en uh, uh, Zij hebben dat. Oh, jij oh, hebt je hem, dat wel. Je hebt ook M&M's, ja. Dat zijn die chocolaatjes, hè? <laughs> nee, nee, je dat voorals, MSN m &M? Ja, dat is een me wel. en M&M. Ja... Hoor. Heerlijk Ja tuurlijk Heerlijk Heerlijk Hé Tom is ineens Esmeralda geworden En dat kan dus helemaal niet Want het zijn twee Echte aparte mensen Je moet ze ook Alle twee apart kussen hoe kan dat nou weer doen? Ja, ze hebben allebei een computer, dat weet ik weer wel, maar. dat kan wel. Ik ben er ook wel een schuus. Het is now known as Bubbles. Ja. Dat kan toch? Ja, tuurlijk. We zijn wel twee verschillende mensen. Toch? Ja, weet ik ja, okay. zeker. Toch? Dat is het dat allemaal Dat kan toch ook? Dat kan. Ja, dat kan toch ook, en het zijn allemaal niet twee verschillende We moeten volgende week eens een keertje ja. Daan uitnodigen. Ja! Ik een dromenspecialist, graag. Want Daan lijkt me te dromen. Daan is echt een dromenspecialist. Ja. Ik geloof het ja. Ik het. Oh, ja, oké. Okay. Goedemorgen, jongens. Even kijken. Ik heb zo'n slaap, joh. Weet je wat raar is? Nou, nou. dat dom is nou Esmeralda geworden. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig, want je kan je laten opbouwen. En... Dan zou die dus met jou kunnen gaan spelen. Hé, hey Don, zullen we wat spelen? <lacht> en, en, en dan kan Judith... Die, ja. Judith ja? kan dan ook meezingen. gewoon nog steeds meezingen. Ja, dat blijft het door. Oké. Okay. Ja, dan gaan we experimenteren. Judith, je zingt mee en Donald... Jij gaat je gitaar pakken en je speelt die blueslijn... Die wil ja, dat aan de Ik heb het hem al gevraagd of hij dat wil doen. Nee, ja. hey, Esmeralda is nog steeds zichzelf. Oh, dat is Dom... Uh, oh, gelukkig, dan is het goed. Oké. Okay. Uh, Oh, dat is ook wel goed. Dom oh, is, oh, is aan is het schat. oefenen. Dom, je moet nooit het? oefenen. Nooit oefenen. Ik heb hem nooit goed gedaan. nee. nee. Nooit, nooit oefenen. Gewoon gelijk bellen, dom? Ja, kom op, dom. Gelijk ja, bellen, dom? Geef Hij belt al. Ja, toch. De bal. is op, Okay, ja. Je wint hem. Te... Je wel, Je wint hem wel. Je wint hem wel. het wint hem wel. Wat is het? Ja, ja. Wat is het? Dat is het. Wat ja, het? het verbinding ja, Ik maar. Helemaal... Hallo? Gute. Dan ah, ja. ga je. Nee, Guse, dan ga ja. je. het? ga We gaan verder. <laughs> <Pardon? laughs> <tom> eh, Hoe? Oh, <tom> hey, nee. Ik kom computer niet tegelijkertijd aan doen. Nee. <hazen> ik hoor dat allemaal. Uh, nee, nee, niks. Ik wil, wil. Like het. Al je harem eens uit wind is maar het gaan laten staan. Zodat ik wil een Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Maar, Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Dat Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Gaan. Ik het kan wel hoor. Ja. Zullen op echt een. Oh, welkom! Kan nog een beetje... Zie je dat ook? Even kijken. Ja, is Wie zo? Bij hem nog even. Nee, ik niet neer te leggen. Blijf maar even. Snur. nog één keertje bellen. Leg bel Je bent dan? Kom bel je terug. Nou komt het hopelijk goed, ik weet het anders ook niet. Kom met je oven net in de zaak. Komt ja. het nou bij. Komt het nou ook? Oh komt het nou? Ook? Ja. Komt het nou? Even de rol aan weg wordt. Goed. goed. Hey, je hebt goed al die. Ja, ja. Je hebt het ook. Ik hoor dat, ik voel het. Geen lijn. Je hebt een D, zo sta je. Klopt dat? Dat ik ben eigenlijk al twintig uh, jaar uh, mee bezig. Ben. Ja, dus dat blijft gaande. Het klinkt wel afleggen. leuk, het klinkt mooi hoor. En dat een beetje uh, gebubbeld. Ja, wat een goed om. Ik hoorde ja, het nou. Heel hoor. goed, ja. ja dat... het geweldig ja, van je, ja. dat opent echt niet. Ja. Ja, nou, niet we moeten nog een sessie komen hoor. Nee, dat is goed. Hé, hey, we, we goed. moeten de tweede les binnen. Ja, ja, nee. ja dat is de derde ja, dan. We moeten erop aansluiten. Ja, precies waar. De, de Butter van Els heeft wel een soort persoon daarin hoor. Dat is toch grap? Ja. Helemaal maar binnenkort met Rio ook spelen, natuurlijk, hè? Leuk voor jou. Nou, ik wil er wel graag wat voor terug doen, dus ik denk dat ik Jesse gaat er even in schaduwboxen. Geweldig lijkt me dat. Ja, Goeie. Klap in twee handen. How do I make a complete ass of myself? hè? Als je nou zo vaak, zei, nee toch. Kleine. Deska, hè? Wel van elkaar? Een dubbelnek. Wat nek. ik? Dubbel Oh, met twee ja, handen. Ja, ja, die zag je vroeger. Oh, Ja, die zag je vroeger. Jullie snappen dat ik nog veel beleren wil. Ja, liedje met... De in je in Heb die, in je die, het die ook. Op, dan pak je hem op de tweede fret in Barré. Okay. Ja. En Goed. dan pak je hem in de... In de uh, E7 vorm, zeg. Ja. Oké. Okay. Dus, dus de maalstemming. En dan toch zo. Gelijk akkoord van Purple... Oh, oh. Ja, hij nice, is Purple Rain, Purple Rain. Heb ja, ik Alleen ik ken helaas die X niet, dus wel een beetje knorren. Zal ik eens kijken of het er echt komt? Nou, dat woordje Purple Rain ken ik nog niet. Ja. Leuke kleine Sorry dan. Ja, god, hè? Hè? Goed hoor, Dom. Ik vind het wel heel fijn, hoor, om dat te horen. <laughs> ja, dat is uh, ja. Wel, dat is echt meenigend, hoor. Ja, maar... Uh, hoe, hoe goed doet het mij dan? <laughs> Wat zeg je dan? Oh, hoe goed doet het mij dan als jou ja. ik jou een eer om te horen, of te horen Ja, maar dit is tof, hoor. Ik heb geen kinderen, maar blijft er toch iets hangen, weet je? Iedereen speelt zijn eigen gitaarstijl. Dat is gewoon zo. Iedereen speelt zijn eigen stijl. Ik heb ja. ook een hele ja. andere dat. Hé, hey, jullie het z'n liedje spelen? Dat is goed, oké. Okay. Moet je kijken dat ook al bij jou, want Dat is wel zo leuk voor hem. Anything but love, baby. That's the only thing I got plenty of. baby. Dream a while, scream a while you to find happiness And I guess all the things always you are Gee, I like to yeah, yeah. see you're looking swell Ooh. Baby, my baby, diamond place was full What does it sell <laughs> Now baby, baby, fill that lucky day You know don't well now, baby. Oh, baby. I can give you anything but love, you did. Oh, how so lovely for you? Wow. Uh -huh. oh. uh -huh. yeah ha Baby, baby, baby, baby. ja. Nou mag doen ook extra hoor. Goeie je echt door. wel. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Ik kun je vast op mijn feest. Doe maar gewoon. Yeah, yeah. Mm -hmm. I can give you all yeah. oh, the love, you All the love you want Look at it More years Wow yeah. oh. <laughs> Was het een leuke het expeditie? dat een beetje dol of niet? Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik had helemaal niet door wat voor dat het was. Maakt ook helemaal niet uit, Joepie. Geef me, jongen, dat was niet, niet uit. Dat, uit is, juisting, dat, dus. dat zit je op gevoel te spelen. Oh, dat is juist. Dat oh, niet, hoor. Maar het is een leuke ex expeditie, was dit, hè, jongens? Ja, gaaf, man. Heerlijk. Heerlijk. Oh, ik ben oh, zo geniet van... Geweldig. Uh... Was dat in C dan? Dat was in, uh, in G, maar maakt niet uit, Dom. G ah. zit, de de, de toon C komt heel veel in het akkoord G voor. Dat is juist een krachtige. He? Heel leuk! Lien weet je precies uit je hoofd heel waarschijnlijk wat de tonen in de tone in je G zitten. Die zitten ook gedeeltelijk in het C-akkoord. Ja. Yeah. Dus je hebt vrij zeven verschillende yeah. yeah. Je Ja! En wat leuk dat je nou tante Lien en tante S hebt? Ja? Yeah. We zien, weet ik nog een tante S is... Uh... Ja, tante S is een traditio, dat is S-menetje, dat is Miralda. Oh, dat is Miralda. Ja, dat uh... is het ook van die syrenatier. Oh, okay. Ja, ah, ah. Raymond is, is. is vandaag wel erg En ja, Die klok heeft natuurlijk dat wel een zin op de klokken. De grote klokken wel helemaal bezekend. Of hey, de waarde is er al een klokken die een beetje <laughs> Bij Linda zijn alle klokken echt op andere tijden. Ja, Heb je dat enige, niet gezien? Nee, maar bij één. We hebben een klokken bij Linda in huis. En allemaal een paar minuten? Allemaal op, op nee, echt een hele andere tijd. Ja. ja oh, goed. Is er geen eentje op de goede tijd? Wat wijs? Ja, één keer per ja, persoon. Ik weet niet hoe laat het is. Ja, of je een polsloge of een het telefoontje. Ja, dat een video <tie> Okay. Hé, hey, maar MSN is niet hetzelfde als M&M, &M, hoor, dus Nee. Hoor, oh, nee. Oh, ik word dom. Hé, hey. oh, Donnie, hey, goed zo. Ja. Oh, nee. Ik vind het wel leuk, hè. Ja, ik zal de best. Oh, wat is dit leuk om te doen, hier. Doen? Doe dan jullie. Spelen jullie wel. Wie? Don en jij natuurlijk. Don met zijn openstemming. Oh. En jij improviseert erop. Oké, okay, Don, doe jij maar wat je wil. Ik kijk wel wat jij doet. Ik. Don en E. We hebben echt nog maar één minuut gekregen luisteraars. Als we vrolijk afhaken, wens ik iedereen een fijne week. Oh, dat is, dat is. En hopelijk luisteren jullie volgende week weer naar dit geweldige leuke programma. Het is een beetje een probleem, maar dat maakt het toch ook leuk, hoop ik voor dat jullie. Dat is wel leuk, hè? Dus ja, bij deze namens degene die in de uitzending werkt, uh, fijne weken. Een goed weekend. Ja, Moeten wij dus, dus door per ongeluk afbreken, hè? Kijk, wij kunnen met z'n allen nog wel blijven ondernemen, hoop ik. eventjes. Goeie. naar de luisteraars, hè? Oké. Okay. Goed zo, Jong. And turn you around looking for an answer. Question: past. Uh, no. You have to wait for an open answer. You have to wait for an answer. Wat moet hij het aan doen dan, want hij, was, want hij kon doen misschien. Ja. Ja, hoe ja? we... kun je dit voor hem helpen? Hoe kunnen we hem helpen? Hoor? Hij heeft gewoon een hele goede verbinding daar liggen verder. Oh. Dus misschien kan hij nog een keer bellen. Nou, hè. Maar wat je hebt bijgedragen, Dom, was heel goed, hoor. Waar het ligt, daar je ja, dat gewoon een ja, Dat moet je echt geloven, het ligt hem de techniek, hoor. Tof he, ja, bent bent dat is wel een beetje beter dan ik. Ik moet Echt als. Ik zeg jou, want je hebt het heel geweldig gedaan hoor. Ik vond het echt leuk dat je hebt gebeld. Gaat man! Mijn oh. ja, ja, eigenlijk gewoon. Hey, goed zo. Ik versta je nu wel weer. Ik ga zo mijn zak wassen. Nee, ik moet je eerst dat gaan ophalen. Wat op nou eigenlijk ja, het wel aangezien ze zakken van wassen. Oh, dat is